Was het niet zo? Hoe kan het dat dezelfde reiger lager vliegt met dezelfde slagen? Hoe kan het dat de zonnebloem badend in het oude land niet hoger groeit? Hoe kan het dat de mensen met wie je hoort te spelen nu toch losers zijn? Waarom zien wij niet dat er boeven zijn die dromen liegen en doen wij niks? Willen wij soms zwemmen in de smoglucht... Eten van fabrieksvrucht, vechten tot de zonvlucht en zelfs die niet meer voor niets is.